Wij beginnen de les 211 van Zoger, pagina Kuf Nun Tet 159 Hasulam, de rechterkolom, de regel 13. ובזה תבין שנאמה זו שהיא מבנות קאין, פרטין הייתה יפה מאוד מכל בנות אדם, כי יקר mm. פאפטינחת היה בזכרים דקאין ולו בפקאין. N'bane keivot. Schehen zecht zestien karka olam. Hulefihach. Achar zeifentien schehipila kadosh poru hule aza wazael. La olam haze. Scheinivra achting bahei. Lrau ednaama niet orer bahem. חשק גדול נחנטין חדש, שלא היה מעולם. דהיינו, החשק אחר אור תוינטח החוכמה, כי הם משורשם אין להם חשק אלא אינן תוינטח אחר חסדים בלוועד Rakariya de Nenama, ne 22 Holida Bahem mm. cheshik, hadash ze, lehamshik, chochma. Op vorige les had hij over Nenama, die, die zeer mooi van uiterlijke gestalte was. Hier, de aardse vrouw, uh, de nakomeling van Kijn. En wat was het nou mooi aan, aan haar dat die twee hoge engelen die vielen op de aarde, dat zij uh, op haar zo hapig, zo so vielen op haar dat zij en vonden haar bijzonder bijzonder aantrekkelijk. Let op Boudi ons dat vertelt. Geweldig, diep, diep, diepste, diepste dingen vertelt hij ons. Dertien. O was dar, daarin zal je behrijpen. She naama zo, dat deze naama, Shei mi banot Kain, die van de dochters van Kain is. haitaya fama jafamaot. Mikol banot Adam was de mooiste vrouw van alle dochters van de Adam, dus eigenlijk van de mens, alle, van alle dochters, die er waren, vrouwen die er waren, zij was de mooiste. Let op wat hij ons nu vertelt. Die karachet hij ah, ja, de Kain. want de hoofdzak van de zonde, de regel 15, was in het mannelijke op de was in het Langs de mannelijke leen van de Kayen en niet in het vrouwelijke. Kijk nou wat je ons nu vertelt. Schoen kar Karkaulam, welke vrouwelijke zijn? Karkaulam is, is zijn als uh, de grond van de wereld. Zestien, Oliviach. Wat hij ons nu vertelt. Dat de vrouw is een karke van de wereld. Een zeer diep onderwerp. Wat hij ons nu vertelt. Dat de vrouw is een. een qua haar natuur. is De vrouw is als. De grond van de wereld. Um, want. De zonde werd gepleegd. Ook door, de, door, de, door, het, man, door het mannelijke. Van Kain. Ja. Dat zei het. Hadden het licht aangetrokken op de manier dat het niet uh, geoorloofd was. En niet door, door, door, door, door vrouwen. je Gach, is he, en hij refereert op Sanhedrin, op het traktaat, Babylonisch traktaat Sanhedrin. En in dat traktaat, ik heb het wel goed bestudeerd in mijn tijd toen ik traditioneel bezig was dat daar ook in Sanhedrin ook wordt verteld dat over uh, de zonden die, die gepleegd worden dat de zonden van uh, drie voornaamste zonden die waar dat de mens dus de gelegenheid krijgt, of gedwongen wordt, om die zonden te plegen, dat de mens moet, uh, Israël van de mens, dus moet, uh, uh, zich, laten doden, maar niet, te zondigen. Dat is, uh, het bloed vergieten, avodah de afgodendienst, vreemde dienst, aan vreemde goden. En het derde is van de zonde van ongeoorloofde seksuele um, relaties. Die drie, als men dwingt de mens daartoe om dat te doen, dan um, die moet hij zich laten doden, maar niet laten dat um, niet... Uh, ...laat je zichzelf verleiden. En natuurlijk als je een, een... ...hoe kan je een man... verleiden tot bijvoorbeeld... ...tot... Uh, um, ...een zonde van... ...hoe kan je een man... ...een man, een, een man dwingen... ...tot een zonde van... Uh, ...om een ongeoorloofde ...seksuele relatie aan te gaan. Als een man... Je kan hem niet dwingen, een man kan alleen doen dat. wanneer hij, uh, wanneer het van hem zelf uitkomt, dan kan je het wel doen. Maar hoe kan je hem dwingen dan? Dat is onmogelijk. Ik bedoel, je kan een man moeilijk dwingen om, om uh, uh, platgesproken gewoon, een erectie te, te krijgen. Dat is, als men dwingt hem, en dan hij... Hij wil niet omdat uh, het is verboden. Dan is het... Uh, dan, hoe kan je hem dan dwingen? Moeilijk te dwingen. En daar wordt het ook in Sanhedrin gezegd. Dat, uh, maar een vrouw kan, je, kan men wel dwingen. Een vrouw kan men verkrachten. Hoe kan je een man verkrachten? Ik bedoel... Natuurlijk alles kan. Maar ik bedoel... Uh, men, men kan niet... Met andere woorden... Men, men kan niet een man laten... Laten iemand anders verkrachten, bedoel, maar, maar een vrouw kan wel, en daar staat het in Sanhedrin, dat, dat dit begrip, karka olam, dat vrouw is karka olam, vrouw is als aarde van de wereld, grond van de wereld. Want in, in de grond doet men zaad. En zo ook een vrouw is. De, de, de essentie ik bedoel in, in, in deze is. Dat zij als karke. Als grond van de wereld is. Het is diep diep begrip hoe dat in elkaar zit. En dan staat het wel geschreven daar ook. Uh, dat. Uh, een vrouw bijvoorbeeld. Als. Als, uh, als zij. Uh, dus, nou, als, men, als zij verkracht wordt, nou, wat kan, wat kan zij doen? Dan, men zegt zo, dat zij moet zich opstellen, op dat moment, als karko als zoals hij is, als grond van de, als aarde, als grond van de wereld, zo. Nou, dan betekent, uh, betekent gewoon, dat zij... Um, onverschillig blijft, Net zoals de aarde onverschillig is... wanneer men in de aarde... zaad toestopt. Zo is het ook... Uh, moet zij zich ook... Uh, van binnen instellen. En dan is het geen zonde eigenlijk. Dan is het, uh, wordt het zo... dan, ook, dan is het... Uh, dus erg, dat, is, dat begrip... gewoon even wilde ik even... aanstippelen, dat begrip... Karka Olam, de regel 16 van Karka Olam, de grond van de wereldsos, En dan refereert hij op Sanhedrin, dat Talmud, Talmud, Sanhedrin, tractaat Sanhedrin, eh, perk 1, dalit 74. Olevigach, agar, en daarom, nadat de Heilige gezegend is, hij liet falen, aza en aza, in deze wereld, shunivraba, bahei, welke wereld, welke deze wereld, die geschapen werd door de letter, hij, dus hier is wel uh, vermenging van het vierde stadium van de Malgoed. Van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Waarom het Nama en zij in deze wereld zagen Nama. Niet oreer bij hem geeshe dan werd bij hen een grote nieuwe, groot nieuwe verlangen uh, opgewekt. Shalom, Hajjami Ulam, dat zij nooit hadden. Nee Duidelijk zij is, zij is de heil dat wil zeggen, de heerse kachar oor dat wil zeggen, het verlangen naar het licht chokma 20. Kijk hem is shurasam en la hem heerse chasadim. Bijvoorbeeld want zij, die twee engelen, die naar hun wortel voor naar de eigenschappen van hun wortel hebben geen hebben alleen het verlangen naar chasadim. Zoals boven gezegd werd. Rak heri, ja de Naama. Maar alleen het zien van Naama. Het zien is ook, betekent zien, betekent zij kijken naar, naar Naama. En zij is de draagster van de gogma. En de gogma, bij haar was het wel intact, omdat zij... Uh, een vrouw was een vrouw, ze werden niet, vrouwen van Kain hadden niet de zonde uh, doorgetrokken, de zonde, de zonde van Kainieten, van Kain, van, van het, zoals het, naar de mannelijke lijn. Daarom was ze, had ze wel uh, die, deze kracht van Gogma. En omdat zij vielen in deze wereld, en deze wereld heeft Chogma nodig, werden zij verleid door haar Chogma, door het zien van de Amma. 22 Holida bij hem, zij deed bij hem letterlijk geboren worden, dit nieuwe, dat nieuwe verlangen, om Chogma aan te trekken. En hoe kan je dan de chogma aantrekken? Door, door, door, de, de, door de gemeenschap met haar. Dus dat is wat zij dachten. Dus zij zijn chassadim, let op, naar geestelijke krachten. Zij zijn chassadim en zij, zijn, en zij is chogma. Dan op deze manier. En zij zijn nieuw geplaatst in deze wereld. Dus dan hadden ze de chogma nieuw, de smaak van de chogma wilden ze. Hadden ze gezien eigenlijk in haar, en dat wilden ze. Ze wilden ze zwoeg maken met haar. 23. Hoe met ochs, mi bne, mi bignanama, tsma. En la hem klal, bignat. 24. Hei tata, a, hame zum zemet. Wegam, babignanama. Lohei 25. Hei tata, a, me gula. Lijota niet mi eile de kaien 26. Lachen Tauba shi Rewuja Le kabalat hochma Zesent vindach Venis Ima Kijk nou wat de motivatie van hen was Van hen was niet de motivatie dat ze Dar door Zivug met haar Te doen dat ze zo Zondigen. Let op wat hun overweging was. Want anders zouden we kunnen zeggen, hoe kunnen dan engelen zondigen ja, tegen, tegen de schepper? Het is, zij, zijn, zij vervullen alleen de taak van, van één taak, iedereen vervult zijn eigen taak en ze hebben geen uh, vrije keuze. Hoe kunnen ze dan uh, doen tegen de wil van Hashem? Kijk nou wat hij zegt soms, om oog maam, en aangezien door hun eigen structuur, door hun eigen opbouw. Elahem Klaibchenata heet dat al, dat zij door hun eigen aard, door zijn eigen structuur, geen absoluut niets van de, het aspect van dat onderste letter hei. Uh, dat die uh, beperkt, de beperkte mal goed hebben. We gaan bij Vinyana nemen, maar Naama en ook in, uh, de, at, de, in, de, in het opbouw van nama was er geen letter G on, onthuld. Bij haar was het niet onthuld. Legiota nim Shechet me eile de Kain, omdat zij aangetrokken werd van de eile van Kain. 26. La daarom hadden zij uh, vergissing in haar gemaakt. Dus, dat zij, Shehir, ja, dat zij, dachten zij dat zij geschikt was om hoogmaat te ontvangen. 27. Wen is Davgu? Ima en ze maakten zivug ze met haar, want de hele bedoeling is om uh, de hoogma aan te trekken, uiteindelijk uh, het licht van Hashem te brengen hier helemaal in deze wereld. Dus zij dachten dat op deze manier zullen ze wel klaarspelen in deze wereld. Uh, uh, zij zijn chassadim en dan ontvangen ze de hoogma en zo ze zouden in deze wereld קורקסי דונדרמי זהיפן תוינתח והייתה התאות שלהם בבת דברים אחתן תוינתח אף על פי שאין בהם פחינת הייתה תאה מבנינם עצמם נכן תוינתח מקום המקום גורם כיוון שהם בעולם 30 kwart heet tata a, scholet tata lehem. We ju asurihim leham shih 21 orachochma. Goed, goed opletten hoe dat, wat hij ons nu vertelt, precies op dezelfde manier moeten wij ook hier kieskeurig omgaan in deze wereld met wat wij aantrekken. Let op. Wa heet tata uchulahem en hun fout was om twee redenen. 28, 11, de eerste, of beter zeg, om twee aspecten, zoals hij zegt dat, om, om twee dingen, letterlijk, maar ik zeg het om twee redenen, af, wel, bij en, bij hen, ondanks, ondanks het feit, dus niet reden, maar om, om, op twee, twee aspecten, vanwege twee aspecten, 11, het eerste, af, wel, pische, en, ba, hem, heet het, a, Ondanks het feit dat zij door hun eigen aard geen letter hey dat A, geen malgoed in zich zal hebben, die malgoed die uh, begrensd is, beperkt is. 29. Maar kom, maar kom. Hama kom Gorham, desalniettemin, de plaats doet het zijne, de plaats bepaalt. Gewaansche hem, baolamma, ze, aangezien ze zijn in deze wereld, dus niet in de hemel waar ze vandaan komen, maar aangezien ze zijn nu in deze wereld, dertig kwaar heet het daar, zo het te hem. dan is de letter de hei, dat de onderste letter hei, die beperkt hem al goed, heerst over hen. En het was verboden voor hem daarom om het licht Gochma aan te trekken. Kijk nou hoe geweldig hij zegt. Nou, als die engelen dat niet toegestaan was, laat staan aan ons. Omdat voor de Gmardikon mogen wij niet aantrekken in die, in die heet het, in die beperkte maar goed, mogen wij niet aantrekken het licht Gochma. Maar steeds correcties doen, dus hoe betekent dat? Dus niet van, van boven naar beneden aantrekken, maar eerst maan doen opbrengen. Met maan gaan we boven de gazette. Daar mag je, mag, mogen we wel correcties doen. En dan gaan we via de middelste lijn het licht Gogma aan te trekken. Het schijnen van licht Gogma, dus niet licht Gogma. Als we spreken van lichtgochma, betekent puur lichtgochma. Nou, dat kan niet, mag niet. Gedurende 6000 jaar. Alleen uh, via, de, via de middelste lijn naar beneden. Eigenlijk, geestelijk gesproken, als we dat vergelijken met deze wereld, dan is dat zo dat het net als bij de uh, consumptie van uh, sterke drank. Sterke drank en een koekje. Nou, als bij de, voor de mens liggen bijvoorbeeld op de tafel, een sterke drank staat en een koekje. Hoe moet de mens dan omgaan? Dan leert, leert ons, leert dat leren, leren we op deze, leren we hoe moeten we dat doen? Dan zoals Baruch Afslag had gezegd, erg, um, krachtig een beeld heeft gegeven, dat de mens, wat moet een mens dan doen? Hij wil dat en dat. Hij wil een beetje... Bij hem, voor hem staat bijvoorbeeld... Fles een flesje cognac. En, en koekjes liggen. Hoe moet je dat doen? Hoe moet, hoe moet hij dat doen? Op kostere manier ontvangen... Ontvangen dat, dat het... Dat het, uh, dat het voor hem gezond is. Dat, het, dat hij vreugde zal hebben... Uh, van het ene en van het andere. Hoe? Dan raad je ons aan. En dat is dan als prototype moet dienen voor uh, het ontvangen van licht chassadim licht hochma. Dan wat moet je doen? Dan moet je dan, uh, doe je dat verstandig. Als hij dan uh, een koekje, dan eerst doet een, een wijn, wijn, eerst doet dan uh, cognacje in een glas bijvoorbeeld. Ja, en, en dan gaat die, zeg je dat, dat, met een koekje gaat hij dat uh, dopen, ja met een koekje hij in in in het cognac en dat eet je dan eet een koek met de smaak van cognac en een beetje cognac dus zit wel uh, in dat koekje en niet, and niet uh, drinken cognac en dan een klein beetje dan uh, veel cognac drinken en een klein beetje koekje koekje dat is dan Daardoor worden mensen alleen maar dronken en, en, en, en vervelend en voor hem is het niet goed, et cetera. Precies op dezelfde manier moeten wij doen, 6.000 jaar. Dus we ontvangen wel, we ontvangen wel de gogma. We ontvangen wel dat sterke, zoals wij zeggen, sterke kracht van gogma. Alleen op deze manier, via die uh, ingebed in de in dat licht chassadin. 31 na de punt. Bet, dat is het ene, het ene aspect. het tweede aspect is, maashehashwuh, om de tweede reden, waarom is dat zo. Dus om, omdat ze in deze wereld al waren, dan was het verboden voor hen om hoogmaat, uh, lichthoogmaat te ontvangen. En het tweede aspect is, maashehashwuh, Shagam Babinyan nama 32-1 heet het A. Ki heet heet het Aba En het tweede is wat, wat zij dachten, dat zij dachten dat ook in het gebouw, in, in de opbouw van Nama ook he, geen heet het A was. Dus zij keken naar haar, zij keken naar haar, ze zag alleen maar de schoonheid, pracht, prachtig, mooi, hoe zij was, maar zij zagen niet, dat in werkelijkheid, let op dat zij bij haar ook was verborgen, in haar was verborgen, ook de letter, hij, in haar was verborgen, dat was, dat hebben zij ook niet gezien, dat is ook vaak, ook, vaak is het ook, ook, ook in deze wereld, ontgaat het een man, om, uh, te zien dat uh, een vrouw uh, iets heeft iets ook defecten kan hebben, waardoor hij ook uh, die de mens, de man, bijvoorbeeld, niet kan zien. Duidelijk, uh, hij ziet een prachtig, prachtig uh, uh, uiterlijk, uh, prachtig uitziende vrouw uh, met al veel. Uh, ...make-up... En, uh, ...en alle andere dingen... ...maar hij ziet toch niet haar innerlijke kant... ...van binnen... En van binnen ook elke vrouw... ...net zoals elke man in deze wereld heeft... ...die verborgen... ...heet het haar... ...en elke vrouw is... Uh, ...er is geen vrouw in de wereld... ...die dat gebrek niet heeft... ...en daarom als ook een vrouw keek naar de tv... en ...naar al die Miss World... ...en alle andere dingen... ...en zei... Uh, zeker of iemand die naar anderen... die kijkt zo prachtig... die is net zo geweldig... zo volmaakt... een andere vrouw eruit ziet... en het doet haar wel pijn... van binnen... Um, dat zij denkt... nou, en ik ben zo... Uh, heel iets anders... voelt ze voor de vrouw. Dan moet je weten dat geen vrouw... in de wereld was is... of zal zijn... Uh, ...tot de gemartheekoe... Uh, ...die volmaakt is... ...want men ziet alleen in de uiterlijkheid... uiterlijke uiterlijk is geen... ...duidelijk... ...geen Miss World als je haar ziet... S ochtends, vroeg in de ochtend... ...dan zou je een beetje... ...schrikken, begrepen? ...omdat je zal zeggen... ...nou is het nou, wat heeft het te maken met, met die andere vrouw... ...die ik zag, s'avonds... ...en niet alleen dat... ...niet alleen uiterlijk is dat, ...maar ook van binnen, dat men kan niet zien... Dat zij ook haar heet dat haar dus. Maar goed, dat daar zit tekort, chronisch tekort, die geen vrouw in de wereld uh, uh, kan uh, verbergen. Verbergen wel, maar kan, kan het corrigeren. Ja, want we zien het Nama, een prachtige vrouw was. We zien dat was in the, the, de. De he Hava. Die heeft dat. Uh, die heeft het verpest. Nou, dan. Het is niet alleen dat zij dat hebben gedaan, dat dit uh, de zonde was. Zij moesten gewoon netjes omgaan daarmee. Want dat was, kijk, dat was inherent in de wereld, dat de malgoed kon niet ontvangen in het vierde stadium. Maar het is nog niet, het is nog, het is toch, het is nog niet uh, hetzelfde als. Uh, gezonde zonde de, de wereld is, niet door de zonde gemaakt, dus het was nodig om deze correctie, om deze tikkun in te stellen in deze wereld, dat om niet in het vierde stadium te ontvangen, want anders zou geen volwaardige relatie kunnen ontstaan tussen het licht en de mens zou geen schepping, volwaardige schepping zijn, daarom mocht het niet ontvangen worden in die hetede in de goed. Maar dat, was niet, dat is niet hetzelfde als de koord, als de zonde. Dat was een de manier om, om op deze manier, door de correctie van de schepping, dat de mens op deze, op deze manier in reine zou komen met Hashem, en dan ter zijnertijd zal gmarti die zijn en volledige correctie. Dus, een, maar als men dat... Uh, negeert en probeert aan te trekken gogma ondanks het verbod om gogma aan te trekken in die maghoed dat men aantrekt toch wel die gogma op een pure manier gewelddadige manier dan uh, daardoor dus uh, verkreeg men dat is dan dat is dan de zonde waardoor de mens lager komt dieper komt in de klipot en verder van het ervaren van de schepper 33 Ude vi gach ya tsu 24 mizekei aulam op. En daarom kwamen er uit van deze zeeuw, van deze zeeuw, van deze hun van, de, deze van hun, verschijnen uit deze zeeuw verschijnen alle uh, asediem, alle uh, demonen, varukin en de boze geesten. Maar Zikei Aulam, zij die de uh, uh, schade toebrengers van de wereld. Duidelijk, omdat op deze manier, op een uh, ongeoorloofde manier, werd deze zwoek gemaakt. 35 over ze te geen maar zeg shamru chazar sha shedin hatzaim ze 30 kimlahaya sharat vhatzaim kivnei adam kijk kaygut zegt ons hoe geweldig diep diep diep is de torah en de talmud als men het op de juiste wijze gaat leren dus door uh, het licht van de Kabbala en Zogar. Ovaze, Tavien, en daarmee, daarmee zal je begrijpen wat, wat zeiden wat wat ze de Turachelierden, let op, in, in het uh, traktaat Hagiga. Een traktaat van Babylon, de Babylonische Talmud. Uh, dat toegewijd is aan feestdagen. Geweldig ook. Daar ook zo staan dingen die echt. Uh, maar als je dat al alleen, als je dat die leert vanuit, vanuit de zoger en. Um, Ari. Maar voor ons is het niet nodig, want alles zit. We hebben alles eigenlijk in de zoger de belangrijkste dingen eh, uitspraken van de Torah geleerden al eh, verwerkt dus we hoeven niet terug naar de Talmud om ons tijd, tijd te verdoen we hebben dat alles dat is al, alles al, al in, verwerkt in de Talmud alle gedeelten van de leer zijn verwerkt in het al. er En daarmee zal je begrijpen wat de Torah-leerden hadden gezegd in dat traktaat Hagiga. Shah <middels> dat de demonen, Hatsaim Kim asharet zijn de demonen zijn voor de helft. Zijn zij, de regel 36, als de dienstdoende engelen. En voor de helft zijn zij als mensen. Kijk nou wat jij ons nu vertelt. Omdat zij komen, dus dat is hun, hun, hun 37. Kimetsada wie hem, azewazael. Hem kimlachim. 38, Ometsad, imam, Nama hem, kiv, na adam punt. 37, ki, wie hem, want van de kant van hun vader, Aza en Azael, hem, kum, lachim, zijn zij als engelen. 38, Ometsad, imam, en van de kant van hun mama, Nam häm adam zey zeyn als mensen. Punt. Am nam loh naykhin firtach yehlalle holit anashim. Muhammad haya ba zera anashim ella mimlachim. Let op wat jij That is zir zir deep. Dat is wat wij spreken over dat onreine, het, de onreine, de onreine geboorte, de, de geboorte in het onreine door uh, en op, der, op dezelfde manier was het aan de overkant, aan de kant, want de ene tegenover het andere heeft de schepperschap en aan de andere kant in het heilige, in het heilige op de heilige manier was de rohe is de heilige geest, uh, was, uh, was uh, gekomen in, Mirjam, de moeder van Yeshua, maar en daardoor werd een mens, ja, een mens, uh, geboren, maar ook, Yeshua was ook op dezelfde manier, was een mens, Zien, een mens, maar dan ten aanzien van zijn moeder was hij mens, en vanuit, vanuit zijn vader was hij als, als eigenlijk had wel van uh, de heilige geest. Dat wij zien het hier, het doet er niet toe dat het, hij spreekt, dat niet daarover maar hij spreekt van de andere kant van de medaille, daaraan kan je dat leren. Amnam, loo je gelal het op, maar zij Nama kon niet mensen euh, baren. Geen mensen kon, mensen kon ze euh, op de wereld brengen. Mij van om de, om de reden. de ja, ba, bazera nashim dat zij geen zaad van mensen had, maar alleen dat van de engelen. Daarom kon ze geen mensen voorbrengen. dan kan je zeggen, hoe kan het dan, de Heilige geest is toch wel ook niet, ja, ook niet, het kan niet, het is ook geen zaad van een mens. Oumashehem mazikim, 41. Hoe jutam doldim, миснут де пруда ха йотер гадоль ле линкер колом де яш рекол шабоулам валькен молихим имагем зоха матам лезик твей бахоль ашер им цаупен директор колом да рейхл 40 у маше хэ мазиким эне твей децэй 41, hoe liggetam dat komt, liggetam noldiem, omdat zij geboren zijn uit zenoet, uit de ontucht, de proede, door de ontucht van de, de grootste scheiding in de wereld. Welke in de linkerkolom de eerste regel? Moli, en daarom brengen zij met zich mee, letterlijk transporteren zij ze met zich mee, brengen zij brengen ze met zich mee, Zohamatam, euh, hun, hun befeiling. laat ik begonnen sharim om daarmee schade toe te brengen aan ieder die zij zullen vinden. En hoe, hoe, hoe kunnen ze iemand vinden? Ze vinden altijd natuurlijk iemand die valt op, hun, op, deze, op, deze, op deze bevuiling, deze bevuiling. Iemand die bevuilt zichzelf zelf, die dan vinden ze. Eigenlijk alleen de mens die bepaalt of hij kiest, of hij wordt gevonden door het heilige, of dat hij wordt gevonden door het onreine. Je hebt nog mensen die altijd, altijd ellende kregen. Altijd kregen, kregen ze iets dat hen treft. Uh, uh, iets, ellende of allerlei andere dingen. Ze zeggen altijd treft mij iets. En de andere die, die ernaast woont, die heeft het niets, die ervaart er niets ervan. Het is altijd de, de, de, de mens zelf die dat het een of het andere aantrekt, en dat is altijd in één mens alles is in één mens, dus soms een mens aan de mens aantrekt een bepaald iemand trekt van de ene kant iets aan, de andere keer van de andere kant als een mens hoe meer de mens leert eh, omgaan met zichzelf naar de wetten van het heelal des te krachtiger wordt hij, maar ook dan wordt die steeds op de proef gesteld, en hij moet je wel weerstand bieden, en het hoofd boven het water houden. De regel 2 naar de punten. We zeggen, we Azlin, bij leile lega bij de rinaama imahon, de, imah, imahon, de scheiding, de touw avatra. De Khalin Fir Kadmain kia Kiblu Koch Miailo Amlahim Faif Shazanu Hila in Amazo Yuhlu Gamhem Lileich Zes Liznut ima Kamohem Twei na de punt we al meer en dat is wat is overzegd. zegt waar in de en ze gaan s nachts legen naar of tot naar hun naar naama de regel die imahond de schiedin de moeder van de demonen de taal waarmee. waar uh, mij Waar, eh, waarmee zonderden de eerste engelen? Die want nadat zij ontvingen de kracht, deze twee nu spreek je van deze twee aangestelden over het land Arka. Want nadat zij ontvingen de kracht van deze twee engelen, ze zanu tchila, die welke engelen eerst zondigden met name, met deze Nama Je hem, ook zij konden nu, deze aangestelden, konden nu gaan, les not hem, om met haar uh, ontucht te plegen. Zes naar de punt. ומה שגתוב, דאזלין בלילה זהיפן הוא, כי כוח החוכמה דקליפות אינו שלט אלא בחושך אך ובלילה, שהוא בעת שליטת הדין ימנכן בכל מחמת, שרשם שעמזה וזה אל שנקשרותין בהרי חושך. ומה שגתוב, אין ואת תזוכר Schrijft de Azar in Balayla dat ze gaan s'nachts. Let op, waarom s'nachts? Waarom niet overdag? zeven, Hoe dat is? Kikolaha Chogma de klipot, want de kracht van de Chogma van de Klipoot heerst alleen, let op, heerst alleen in de duisternis en in de nacht. Goed opletten, zie je in de in duisternis en in, in de nacht. Zo bij het stit dat dat want dat is in de tijd van het heersen van de Dinium. We gooien Megamaat en dat is allemaal vanwege omdat, <coughs> uh, vanwege omdat de wortels, hun wortels, die Asa en Azaër zijn. Welke wortels Aza en Azael, die twee engelen, die verbonden werden aan de bergen van duisternis. Kijk nou ook in onze wereld, de meeste zonden, de meeste verschrikkingen die vinden plaats s'avonds en s nachts. Ja, ook de meeste uh, ongecorrigeerde mensen, die gaan uit juist, s'avonds, nachts, en in het bijzonder, na twaalf, ja, dan kan je al zien wie, wie, wie zo, je kan het al zien aan uh, wie na twaalf nog wakker ligt, dan kan je zien dat het, die, die trekt het licht, deze mens legt, trekt het licht van de duisternis, de duisternis naar zich toe. Nou, hoe zit het dan met al die discotheken die vol zijn? Ja, dat is ook dat ze vragen, stap, stap voor stap. Een mens gaat zo onverschillig, eerst uh, zo even uh, proefje nemen in een discotheek, etc. En daarna wordt het uh, uh, allerlei pilletjes, allerlei andere dingen en uh, drugs, alcohol, besmettingen, van alles komt er dan te pas, en uh, uh, al die verschrikkingen, want in de s avonds, in s'nachts, heerst, heerst deze kracht, onreine kracht, en men trekt, en waarom gaat men dat wel toch s'nachts? Omdat s'nachts s nachts ontvangt men uh, de gogma, de kracht van de gogma van de klipoot, de chogma van de klipot ontvangt men. Nou, dat is natuurlijk een geweldige, krachtige iets... dat men, dat dient, dat uh, wekt bij de mens... Uh, het, het gevoel dat die... Um, in diepte belevenis uh, doet iets... wat normaal overdag onmogelijk is. Want overdag is het deze krachten verstoppen zich van de, van de chassadim, van de gesed. Genade. En dan is er geen manifestatie zo van deze kracht. Alleen s'nachts. En daarom ook, is het ook verstandig om te waken daarover. En niet s'nachts ergens naartoe te gaan. Mocht er nodig zijn ergens... Uh, naar een feestje te gaan, niet lang daar te houden, want na twaalf is het, is het uh, voor twaalf naar huis te gaan en rustig en te gaan slapen, hoe eerder hoe beter in ieder geval voor twaalf, want daarna begint uh, de mens wordt onderhevig naar al, aan al deze krachten, dan moet je dat allemaal daarna uh, weten te temmen of weer uh, zijn krachten weer terugroepen naar zijn hart om uh, tot volheid weer te komen van zijn potentie, van zijn krachten. Waarom moet je dat? Waarom moet een mens moet verspillen zijn krachten? als je weet dat het zo, zo zit in dit heelal. Overal is het zo. Dat s'nachts uh, worden ze manifesteren zich deze krachten met de kracht van de kochma van de klipot, de regel elf. We hashvin lemekarev legaba wie de de ligat twalve shatin al, alfin parsain wechule. En de hij zegt verder dat dat zij denken dat uh, dat zich, ze denken dat zij zich er aan uh, toenaderen er aan tot haar wie hij daar liet. en zij zo doet met sprongen 60.000 duizend 60.000 van die parsa en elke parsa is 4 of 4 mail. Ghastelijk, waarom is een parsa 4 mail? 4 mail betekent niet uh, horizontaal mailen, maar men zegt zo, 4 vier mail vier betekent 4 stadia. Elke parsa is dus elke eenheid, een uh, traptreden dat 4 stadia heeft, we goede. Dubbele punt kia achar zanudertin ima. Kavtza elef elv parsaot she fertin shahalta zahana ad Shradsta levatela parsa shal gabay fayftin vak de Arihanpin asher kol Ni zestin zestien, bribo. We elf Dus hij ons zes, zes, zes duizend, had ik ze zes, zes, zestien. zes duizend par Eigenlijk 60 moet het zijn, maar hoe zullen we zullen zien. Ki acharshe Zanou Ima, want nadat zij hebben met haar gezondigd, ontucht gepleegd, 13, Kaftsa, Shishim, 11 personen, let op, sprong zij 60.000, dus hier 60.000 personen. 60.000, het getal 60.000. Schrijf voor dat, dat betekent. 14. Schrijf Dat zij sprong. Dat zij sprong omhoog. Bij haar. Uh, en weer sp sp springen. Sprong zij tot. Zo uh, so hoog dat zij. Spr sprong zij tot dat zij. Uh, omdat zij wenste De parsa niet doen, die boven de wak van de arichanpin was. Het wil, weten wens hoger springen dan de parsa van de arichanpin. Asher kool shibo waarbij elke sfera van hem van de arichanpin wordt geacht als uh, ribo als 10.000. Elke sfera van Pin wordt geacht als 10.000. Dat weten we, ja, dat uh, tienduizenden. Aber immer Hier is 10.000. Abohima, dat is duizenden. Hierstot is 100. Zerampin 10, maar goed, 1. En Pin is 10.000. En daarom, omdat Pin heeft, dat is hij sprong tot die. Zes vierot van de aarichampien, Zes vierot maal 10.000, dat is dan de 60.000. 60 maal 1000. We nemen ze en het bleek dus wak shub, shub lo, dat wak, dat het wak die 6 vierot heeft, en. Heer zegt een beetje niet zo, denk ik. Right schilo shesh vakti ses is edevdan 1000 persood 1000 van die persood maar eigenlijk is het 60 6, 6 maal dit maal 10000 17 amlam ayno kommer legaba Echter, hij zegt niet dat zij naderden tot haar. Ela Rag 18, we gaan schwindelig legaba, we een schatit Stein al, alfin sein. Ella Rag de daligat, shitin twint, twintig. Alfin, Parsin. Schapirus, hoe kirak dalga, aval nafla, bahazara, le mata, velo, nega, bahem. Let op. Ik noem hoe fijntjes elke letter, elke elk wending in de zoger is, is bijzonder uitgerekend fijn en, en precies. Dus wat zegt hij dan? Am namen een noemer, maar de zoger zegt niet dat zij, die twee aangestelden, dat zij naderden tot haar, tot Nama. Ella rak vechashvin, maar staat het, de zoger zegt, dat zij alleen maar dachten bij haar, tot haar toe te naderen. We een noemer, en zo spreekt de zoger niet, ze schat Shitin, alf in dat zij zwom uh, 60.000 per saot. Perso, maar dat zij alleen maar uh, met sprongen deed. Ja? De sprongen deed 60.000 par saot als sprongen. So, wat, wat voor sprongen? Heen en weer, maar kon niet omhoog, kon niet vliegen, kon niet gewoon uh, alleen maar omhoog even, en dan naar beneden donderde, en dan weer naar, naar boven, Shapirush, hoe dat dat betekent, Kirak Dalga, dat zij alleen maar sprongen maakte, ja, het zo, net zoals een, een, een, een danseres doet, dat ze, ze doet springt omhoog, en dan weer, hoe hoog ze kan ook springen, ja, en, een ballerina, ja, en, en danseres, een, een, van een ballet, danseres. Dan, hoe ze kan zo mooi springen, dat is zo'n veertje, maar dan valt ze weer, of moet ze weer door de aantrekkingskracht van de gravitatie weten, moet ze weer, valt ze weer naar beneden. Zo is het ook deze, omdat deze is niet de kracht van het heilige, dan is ze uh, valt die weer naar beneden, awail na vla, zij springt even omhoog, maar direct valt de regel 21 terug naar beneden, en raakt hen niet aan, en zij raken haar niet aan,